12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij het treinongeluk op de lijn zwolle Emmen in Dalfs is vanochtend de machinist omgekomen. Rond 9 uur botste de trein tegen een traag overstekende hoogwerker. Er zijn tien gewonden, één van hen is zwaar gewond. Enkele treinstellen zijn ontspoord. De chauffeur van de hoogwerker had gewacht totdat er een trein was gepasseerd... en stak daarna over, maar toen hij halverwege de overweg was... werd hij geraakt door een trein uit de andere richting... De gemeente Dalfsen geeft rond deze tijd een persconferentie. Voormalig Microsoft-topman Bill Gates vindt dat Apple moet helpen met het ontgrendelen van de iPhone van de schutter van het bloedbad in San Bernardino. Een rechter bepaalde eerder dat Apple de FBI moet helpen, maar Apple zegt dat het bedrijf dat niet kan doen omdat dan de privacy van alle gebruikers gevaar loopt. Bill Gates zegt dat het om een specifiek geval gaat, niet om iets algemeens. Zijn uitspraak is opmerkelijk omdat topmensen van Twitter, Facebook, Google en WhatsApp zich aan de kant van Apple hebben geschaard. En Satya Nadella, de huidige topman van Microsoft, reageerde niet... maar verwees naar een privacyorganisatie waar Microsoft bij is aangesloten. Die organisatie steunt Apple. Voormalig consulent van stichting De Einder, die mensen met een doodswens begeleidt, wordt niet vervolgd. In een aflevering van Undercover in Nederland was te zien hoe de consulent een journaliste advies gaf over zelfmoord...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 Het weer, zonnig, maar soms ook een bui. Daarbij is kans op hagel, natte sneeuw of een klap onweer. En vanmiddag wordt het een graad of 7. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen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 Het is februari vandaag, het is uh, dinsdag natuurlijk. En u heeft een uh, tijdje het om dinsdag moeten missen, maar uh, we zijn er weer hoor. Ja. Iets andere samenstelling dan u gewend bent, maar uh, dat hoort er allemaal niet toe. M met hem weer en uh, na een paar weekje of drie uh, radiostilte, zeg maar gaan we gewoon weer met frisse moed van start. CFM lunch, oftewel zat voor het luncht op deze dinsdag. Samen met Angela. En uh, die zit nog even het nieuws te, uh, voor te bereiden. En de bioscoopagenda. En natuurlijk ook vandaag, want dat is altijd als Angela er is. Het recept van de week. Ja. Dus dan kunt u op dinsdag al lekker uh, een recept uh, beluisteren. En zien op Facebook natuurlijk. En... Uh, We hebben ook nog wat weg te geven vandaag. Dat is niet te geloven, maar we hebben ook nog wat weg te geven. Jawel. Ik heb uh, twee kaarten weg te geven voor uh, de huishoudbeurs annex. De beurs. Dus als u uh, daar graag heen wil in de Rai in Amsterdam, dan kan dat. Ik heb twee kaarten voor u. Het enige wat u even moet doen is uw e-mailadresje eventjes uh, sturen via een tb pb'tje naar de pagina van uh, ZFM Lunch. Als u daar even reageert op het berichtje op die pagina. Als u dat doet, dan uh, sturen wij die kaarten gewoon per e-mail naar u toe. Ja, ik had het ook wel willen brengen hoor, maar ja, ik, ik wilde ze afdrukken vanmorgen. en Dat ging niet helemaal goed, dus vandaar dat we het maar even zo doen. Mag ook naar de studio bellen natuurlijk, hè? dat mag ook. Als u naar de studio belt en we noteren wij uw uh, e-mailadres. En dan gaan we aan het eind van de uitzending. Gewoon loten wie, uh, wie hem krijgt, wie ze krijgt. Het zijn twee kaarten. <laughs> Nog een cadeautje te waarde voor 20 euro, wat Ja. En de dag gezellig naar de huishoudbeurs... In een rij en annex de Negen maanden beurs. Voor iedereen die uh, misschien een kindje verwacht. Is dat wel leuk, natuurlijk. Dan kun je misschien wel. aardig ideeën opdoen voor de kinderkamer of zo. Weet ik veel. Uh... Weet ik allemaal niet. Ik ben zelf nog nooit in een verwachting geweest. Althans, niet van een kind. Dat is lastig, natuurlijk, als man. Maar goed. Maar het is dus lekker weer terug te zijn, jongens. We zijn er weer na een kleine crisis drie weken geleden. Maar uh, daar gaan we het niet meer over hebben. Dat is al. Uh... Hey, we zijn er gewoon weer, waar. En Hansje luistert ook weer, ja, gezellig. En uh, we hebben natuurlijk weer lekkere muziek. We hebben een drie in eentje. We hebben, nou ja, dat zei ik al, de bioscoopagenda komt straks. Er komt een recept voorbij vandaag. En natuurlijk straks om half 1 en half twee het regio nieuws. Jawel! Ik weet niet of hij in staat is om te luisteren daar in het OLVG in Amsterdam. Maar als u luistert, film, sterkte jongen. En ga beter worden. Ja, ik weet niet of hij mag luisteren. Dat ja, weet je natuurlijk nooit. Maar als het mag, nou, dan in ieder geval heel veel beterschap daar.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 Dat, ik weet niet waarvan, maar dat doet er ook niet. Charlie Path, En dat nummer dat, uh, kennen we natuurlijk. Oh oh. Dit is Welen. Samen met uh, Claudia de Brij, Of toch, wie het Claudia de Brij met Welen. Ik mis je zo graag. Ik uh, sta te dralen bij de deur. Ik mis je nu al. Ik geef een kus. Ik geef je sleutels en je jeeg. En dan je tas. En nog een kus. Ik mis je nu al.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 He, die Claudia de Brey, nieuw boek, uh, Neem geit. En dan natuurlijk uh, haar nieuwe album. Waar allemaal uh, remakes staan van haar uh, theaterliedjes. En wat mooie duetten en zo, dat ook nog. Het is uh, bijna kwart over twaalf. En dat betekent natuurlijk, als ik het programma presenteer, een drie in één. Ja. Tuurlijk. Drie in één. En vandaag is dat een hele mooie van Diane Crawl. Prachtig. All goed. the leaves are brown.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 Desperado, oh, you ain't getting no younger. You're pain in your hunger, are driving you home. And freedom, oh, freedom, girl, that's just some people talking.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 Dat u heeft het idee dat u tussen App en Vloed zat te luisteren op woensdagavond. Maar uh, er nee is nog steeds stand voor de lunch. En uh, dan een hele mooie 3-in-1 van Diane een Fantastische Amerikaanse zangeres, pianiste. Die uh, een beetje in de, zeg maar, in de zwoele jazz sfeer zit. Nou, ik vond dat wel eens mooi voor vandaag. Voor deze 23 februari. ...van deze dame California Dreaming... ...nummer dat we natuurlijk kennen van de mamas en de papas. Vervolgens Desperado... Een ...nummer dat we eigenlijk oorspronkelijk kennen van de Eagles. En als laatste het liedje Superstar... ...en uh, dat is een nummer dat, dat ik voor het eerst hoorde... ...in de uitvoering van Rita Coolidge... ...in uh, de prachtige show Mad Dogs and Englishmen van Joe Cocker... ...en aanverwante mensen... En daar zong Rita Coolidge het. en later is er natuurlijk nog een hitversie bijgekomen van The Carpenters die het nummer ook hebben opgenomen en nu dus deze prachtige cover van uh, Diane Kroll van datzelfde nummer over een gitarist superstar ja ja we draaien nog een lekker plaatje tot uh, uh, ik zeg, we draaien nog een lekker plaatje totdat zometeen het regio nieuws eraan komt en dat zal om allebei zijn het is nog iets te vroeg dus vandaan, kom maar naar een lekkere plaats. Times that I've seen you Een Nederlandse, Nederlands-Engelse dame. Verder familie ook van acteur Dirk Bogart. Goed, nog één plaatje en dan gaan we naar het nieuws. From the way you smile to the way you look.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 van Nathan Sykes, samen met Ariana Grande. Uh, die kom je ook veel tegen, die dame trouwens. En allerlei uh, duetjes. En de nummer heet Over and Over Again. En uh, het nummer van Birdie, wat we daarvoor draaiden... dat heette trouwens Keeping Your Head Up. Dat had ik nog niet verteld. Ja, nou ja, dan weet u dat nu ook weer. Bent u daar ook weer van op de hoogte? Uh, even kijken, dan gaan we nu dit doen. Ja...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 voor het braakliggende terrein tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. En nu is het bijna zover. Afgelopen maandag werd de cabine geplaatst... en maandag 7 maart is de opening door de wethouder. En intussen worden er nog de nodige werkzaamheden aan verricht. Zoals het plaatsen van bijvoorbeeld een bankje en een prullenbak... De politie heeft een 26-jarige man uit Almere aangehouden... op verdenking van diefstal van brandstof. Een politieman zag de man zondagavond in zijn auto... bij het tankstation aan de boulevard Barnaert staan. Omdat de agent het niet vertrouwde, sprak hij de man aan... en vroeg hem uit zijn auto te stappen. En dit weigerde hij. De agent meldde vervolgens dat hij de man ging aanhouden. De brandstofdief probeerde vervolgens nog uh, te vluchten...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 De politie heeft maandag flink werk gehad bij een verkeerscontrole op de Europaweg in Haarlem. Een bronfietser moest daarbij zijn rijbewijs inleveren. Een automobilist een auto en er werd behoorlijk wat, werden behoorlijk wat boetes uitgedeeld. De bronfietser reed ruim 36 km per uur te hard...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 te hard rijden. En verder werden er... twee bestuurders bekeurd die door... het licht reden. En een drietal die niet... handsfree belde. Zo. goede zaken gedaan, hè? Goeiedag gehad. Een autodief is dinsdagnacht aangehouden... op de wagenweg in Haarlem... nadat hij had geprobeerd een Porsche te stelen. De eigenaar van de luxe personenauto... had de verdachte betrapt... tijdens de poging tot diefstal...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 De verdachte is ingerekend en uh, uh, diensthond Rikkie heeft uh, ongetwijfeld een extra bordje gekregen. Tot zover de berichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en het weerbericht uh, vandaag wordt verzorgd door Rico Schreuder. Vandaag schijnt regelmatig de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en hier en daar komt het tot een bui. Bij deze buien is kans op hagel en onweer. De wind is matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 7 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen en is het droog. En bij een matige noordwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 2 Morgen zijn er periodes met zon, maar in de middag neemt de kans op winterse buien toe. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. En de thermometer blijft steken op een graad of 6. Straks weer. Van uh, deze veel te vroeg overleden zangeres. 33 was ze <coughs> slecht toen zij overleed. Ja. En uh, als u er meer van der wilt horen, dan moet u morgen even tussen 2 en 4 naar de Vinieljaren luisteren. Ja, ja, he, ja dan zit daar in. zit ze uitgebreid in. Daar ja. zit ze uitgebreid in morgenmiddag. Uh, wij zijn er, we doen het nog niet live, want we hey. beginnen een beetje rustig aan. Maar morgenmiddag is er wel weer een uh, ouderwetse uitzending van de Vinieljaren. Uh, we doen het ook op de, op de ouderwetse manier. Dus gewoon weer drie albums. En morgenmiddag tussen twee en vier... zit daar dus onder andere een album bij van Eva Cassidy. En uh, fantastisch. het. is weer. echt de moeite waard. Ja, is de moeite waard. We en hebben verder... drie hele mooie albums. Leuke ja, albums. Hele leuke albums ja. zelfs. We hebben... Uh, Onder andere Blonde om van Bob Dylan. Ja. Als, als klassiek zeg maar. En dan hebben we uh, nog Douwe Bob. Pas het om. Daar draaien we ook eens wat meer van. Dat is ook wel eens leuk morgen. Want die is ook op vinyl hoor. Ja. ja. Geloof je niet. Maar het is wel zo. Morgenmiddag dus. Tussen uh, 2 en 4, een, uh, een vooraf opgenomen versie van de vinyljaar. Ja. En nu alvast een voorproefje van Eva Kessie. Ja. want dit oh, zo dit, mooi. Ja. Dit noemen we morgen weer. Wat leuk. Goed. nou We hebben ook nog een prijs weg te geven. U weet het. We hebben twee kaarten beschikbaar voor uh, de huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam. En dan mag u naartoe. En dan mag u ook naar binnen bij de negenmaandenbeurs. Dat is misschien wel handig als je binnenkort oma of moeder wordt. Of ja. weet ik wel, misschien wel of vader. Dan, of tante. U kunt dat, uh, u kunt dat doen gewoon, uh, ja, joe, ja, als u naar de studio belt, dan, uh, dan, uh, en u geeft eventjes uw e-mail aan uh, ons door, dan sturen wij de kaartjes per e-mail aan u op. Ik wilde ze wel afdrukken, maar dat ging helemaal niet goed vanmorgen. Dus stuur ik ze nee. gewoon, stuur ik ze gewoon aan u op. En ja. dan komt het ook goed. Eh, uh, 023 573. 0393. Dat is het telefoonnummer waarop u kunt bellen. 0573 0393. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, ik zeg het goed. Uh, <laughs> of het andere nummer is 0573 nee, euh, hey, ja, 0969. Ja, die hebben we ook nog. Nou, oké. Okay, uh, dat kan dus. Als u naar de studio belt, kunt u dus twee kaarten winnen voor de huishoudbeurs in de Rij in Amsterdam. Ja, dat is ook leuk. He, dus we dan toch prijs aan het geven zijn. We doen zo, he. Woensdag is het altijd al een, een, een prijzenfestival. En nu vandaag dus ook. Nou, gezellig. Um, even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, plaatje draaien. Een ouwe, een lekkere ouwe. Een heerlijke ouwe zelfs. Jawel, oe, een heerlijke ouwe. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platinaal. En dit is Brainbox. Samen met Cas Lux en Jan Akkerman, natuurlijk. En Pierre van der Linden. Ja? Van Brainbox, Jan Akkerman... samen met Kaas Lux en Pierre van der Linden. John Schuursma... zat er ook nog in, geloof ik... Uh, de andere ben ik even. Uh, ben ik even kwijt. Uh, deze informatie. Later uh, ging hij omdat Jan Akkerman eruit ging. Uh, werd uh, hij vervangen door twee gitaristen. Johnny en Gus Laporte. En uh, die kwamen er daar. Uh, nee, nee, dat zeg ik niet goed. Dat zeg ik niet goed. Nee, die, dat is een heel andere band. Uh, Rudy de Keljoen, moet ik zeggen. Die verving Jan Akkerman. Zo was het. Moet het wel goed zeggen, natuurlijk. Goed. Uh, even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, we gaan nog een hele leuke nieuwe draai weer. Uh, een hele leuke nieuwe van Guus. Ja, onze Guus. Het liedje heet Kus van mij. Als ik wakker word, vroeg op, moet staan. Jij krijgt een kus van mij. Als ik thuis kom of van huis af ga. Jij krijgt een kus van mij. daarbij dank je wel.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 Dat was uh, Guus Mijbers. En uh, dat liedje dat heet uh, uh, Kus van mij. Ja, nou dat is leuk dat we een kus van Guus krijgen. Hè? Tenminste, voor de dames dan. Ik hoef hem niet. <lacht> nee. Oh, jij ja, hem niet? Oh. Nee. Oké. Okay. Goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja, nog één plaatje. En dan gaan wij ons bewegen naar het NOS Journaal van 1 uh, uur. De kleine strijder heet dit. Kom uit het land van Theo Nee. Joh. Van de geest. Van... Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Lange Frans. Het land van kroketten en kadellen. Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar er niks nooit uit de mode raken, Dan zie je kraken. het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood wit, blauw en de gouden leeuw. plunderen de wereld, noemen het de Gouden. and I'm the Samen met Lange Frans. De... Het is uh, bijna tijd om uh, door te gaan naar het NOS Journaal van 1 uur, dames en heren. En aan de andere kant zien wij u natuurlijk weer terug met een leuke conferentie En u krijgt straks in de tweede uur ook nog de bioscoopagenda. En ook nog het recept van de week. Jongen jonge, jonge, jonge. Wat hebben we weer veel. Oh ja, en de kaarten voor duizend zijn eruit hoor. Ja, u hoeft niet meer te bellen. Ze zijn eruit. Ja. Sandra! ja, pom pom pom, dus tot zo.